Het is middernacht, dinsdag 22 januari. Jeroen Tjepkma met het NOS-journaal. De benoeming van minister Dijsselbloem tot voorzitter van de eurogroep was niet unaniem. Spanje stond niet achter het besluit. Zo maakte voortrekkend voorzitter Jean-Claude Juncker na afloop bekend. Een Spaanse woordvoerder zei dat er geen bezwaren waren tegen de persoon van Dijsselbloem. De tegenstem had te maken met de verdeling van hoge EU-posten over de lidstaten. Voor zover bekend is Spanje het enige land dat niet akkoord ging.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 Eerdere problemen met de stadsverwarming zijn inmiddels opgelost. Het lichaam dat is gevonden in de Nieuwkoopse plassen... is inderdaad van de vermiste schaatser uit Bodegraven. De man van 58 was gaan schaatsen over de plassen naar de Woerdense Verlaat. Zondagavond werd een grote zoekactie op touw gezet... nadat de man als vermist werd opgegeven. Zijn lichaam werd afgelopen dag gevonden onder het ijs. De Britse prins Harry heeft vlak voor zijn vertrek uit Afghanistan... gezegd dat hij er taliban-strijders heeft gedood. We schieten als het moet, soms moet je doden om andere levens te redden, zei de 28-jarige prins. In december meldden Britse media al dat hij een Taliban-commandant heeft gedood. Harry vertrekt deze week uit Afghanistan, waar hij vijf maanden heeft gediend als helikopterpiloot voor de Britse luchtmacht. Het weer het is vannacht bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maar het kan nog wel glad zijn. De minima komen uit tussen min 7 graden in het noordoosten tot min 2 in het zuidwesten. Overdag is het overwegend bewolkt, en meest droog. Middagtemperatuur in het zuiden rond het vriespunt. In het noordoosten blijft het 4 graden vriezen. Dit was het nos Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vandaag met Mieke van der Wij. Welkom bij Casaluna. U hoort zijn muziek uit de film Die Welt van regisseur Alex Pitstra. Hij is vannacht bij mij te gast. Hartelijk welkom, Alex. Dank je wel. Het is je allereerste film. En hij gaat meteen aanstaande zaterdag in première... op het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Dat klopt. Dat is toch fantastisch? Dat is heel erg mooi, ja. Gefeliciteerd, ja. Ja. ja. En jij heet Pitstra. Nou, dat lijkt me een hele Hollandse naam. Gronings of Fries? Fries. Fries, ja. precies. Maar hoe heet je... In eerste instantie? Ik ben geboren als uh, Karim Alexander Ben-Hassen. Ja. En dat is de naam van mijn vader, de achternaam van mijn vader, Ben-Hassen. En uh, ik heb uh, op mijn zestiende mijn naam veranderd... naar de naam van mijn moeder, Pitstra. Waarom? Uh, omdat ik op dat punt in mijn leven eigenlijk... Uh, mijn vader nooit heb gekend. Ik, ik was vier toen hij uh, wegging uit Nederland. Hm. Ongeveer, ik denk vier of vijf. En... Uh, nooit wat met hem te maken gehad. Dus ik, voor mij was het ook een... een, een, een was het niemand. Was het, hij bestond niet in mijn leven. En ik heb dat ook op een gegeven moment zo geaccepteerd. Ja, en, en, en en merkte dat ja, die achternaam van hem dragen voor mij niet zoveel uh, ja. bijdroeg. Je vader kwam uit Tunesië? Hij kwam uit Tunesië, ja. En uh, uh, heeft uh, een relatie gehad met mijn moeder. Uh, is, is een paar jaar getrouwd gehad met, uh, geweest met mijn moeder. En uh, is toen vertrokken. En uh, ja. Hoe hadden ze elkaar ontmoet? Nou, mijn moeder, die was op een gegeven moment op vakantie gegaan naar, naar, naar Tunesië. Dat was, Tunesië was in de jaren zeventig een bloeiende toeristische trekpleister. Ja. Soes. Hè? En uh, Soes was daar natuurlijk het, het epicentrum van. Uh -huh. en, uh, en daar had je dan uh, natuurlijk de jonge. Uh, charmante Tunesische mannen die uh, in het uh, toerisme werkten. En, en, en je had uh, Europese dames die daar uh, vaak ook alleen op vakantie kwamen. En ja, van het een komt het andere. Ja. En... Uh, maar goed, met jouw ouders is het dus wel verder gegaan. Want je vader is naar Nederland gekomen, ja. ze zijn getrouwd. Dus ze hadden verliefd, kennelijk toch getrouwd. wel plannen om, om, om, om het wat langer ja, te volhouden vol over elkaar. Ja, ja, dat was zeker serieus, absoluut. Maar goed, toen je 16 was, dacht je, ik heb er eigenlijk niks mee met die, die Tunesische wortels van mij. Dat klopt. Maar als jij in de spiegel kijkt, dan zie je ook wel toch iemand die bij wijze van spreken ook in Tunesië had kunnen wonen. Ja, dat zag ik niet alleen zelf, maar dat, uh, dat zagen andere mensen ook wel. En dan werd ik ook wel... Regelmatig of af en toe, ik moet zeggen af en toe denk ik, mij geconfronteerd zijn van ja, je bent niet helemaal Nederlands, hè? Dat, hoe uh, zit dat nou eigenlijk? Want je, je ziet er een beetje donker uit, waar kom je vandaan? Kroatië, Spanje, Marokko, uh, uh, uh, Turks, wat ben je eigenlijk? Vond je dat vervelend? Ja, dat vond ik wel vervelend. Niet, niet het feit dat, ik, dat het zo was, maar ik vond het moeilijk om erover te praten. Ik, ik, ik had geen, uh, ik, had, ik, had, ik, had nie, ik vond het niet gemakkelijk om daarover te praten. En van ja, ja mijn vader komt uit Tunesië, maar ja. Ik, ik zie wel, hem nooit meer. I, I don't care. Was je niet woedend op die vader? Ik denk dat ik heel erg boos was, ja. ja. Ja, omdat hij uiteindelijk toch misschien voor je gevoel dat het gezin in de steek gaat. Ja. ja, en ook met name ook wat ik zelf. Ja, kijk, ik heb natuurlijk zelf niet heel veel. Ik kan, kan me niet heel veel herinneren, maar ik heb natuurlijk heel veel verhalen gehoord van mijn moeder. Mm -hmm. En wat ik dan. Die was ook woedend op hem. Ja. ja, ja. Desondanks heeft ze toch ook altijd wel een soort. Ja, ook al een soort. Uh, ja. Ze is niet nog steeds hoedend op hem. Ze heeft toch ooit van hem gehouden? Ze heeft wel van hem gehouden. Ze, ja. je, dat voelt ze nog steeds wel, dat ze ooit van hem gehouden heeft. Ja. Maar uh, nee, dat, uh, ik was er erg boos. Ja. Die film, hè, die ja. uh, aanstaande zaterdag op het festival in première gaat... heeft van alles te maken met deze problematiek. Hè? Die vertellen natuurlijk niet, uh, niet voor niks. Want ja. er is een... Uh, nou vertel. Maar heel even kort, misschien kan dat over ja. waar die film over gaat. Dan gaan we daarna verder over je eigen dat is leven. Goed. Nou, De film gaat over een, uh, een jonge Tunesische DVD-verkoper. En uh, in Tunesië verkopen ze een gekopieerde DVDs. Dat is dat terzijde. Uh, die uh, op zich in het begin van de film toch best wel een oké okay leven heeft. Dat gaat allemaal prima. Uh, hij verdient alleen niet veel geld. En hij vindt het moeilijk om rond te komen. Uh, we worden geïntroduceerd met zijn uh, uh, familie. en dat, uh, met Zijn gezin, en mm -hmm. zijn vader en zijn zusje. Waar hij dus uh, mee woont. In uh, Benaroes, een voorstad van Tunis. En in de film uh, zie je eigenlijk gaandeweg... Uh, een soort kanteling gebeuren waarin hij zijn baan kwijtraakt op een gegeven moment. En steeds meer begint te dromen van een beter leven in Europa. Met name, het gaat met name over dromen. Mm -hmm. En de vraag is of hij... Europa gaat bereiken of dat gaat lukken of die dat ook daadwerkelijk wil en, of dat ook, en op wat voor manier dat dan gaat gebeuren. En in principe zijn er twee manieren om van uh, Nederland of van Europa naar, naar van, uh, Tunesië naar Europa te komen. Een manier is uh, aan de hand van een Europese vrouw, en dan een andere manier is, als dat niet lukt, of als alternatief, is met een, uh, met een bootje. Dus de, de, die eerste variant, dat is dus eigenlijk wat je vader heeft gedaan... aan de hand ja. van een Europese vrouw. Ja, en dat is niet aan iedereen uh, gegeven in Tunesië. Daar moet je toch wel een beetje... Nou, daar moet je toch wel bepaalde skills voor hebben. Of bepaalde, ja, want uh, de, de oplettende luisteraar die zal al langer begrepen hebben... van ja, deze jongen heeft op een gegeven moment toch daar iets mee gedaan. Ja. Ook wilde hij aanvankelijk er eigenlijk niks mee te maken hebben... K kennelijk ging dat op een gegeven moment dus toch kriebelen bij jou. Ja, ja dat klopt. Ik was, uh, ik denk, ik was 24, rond, rond 24. En uh, nou, ik zat behoorlijk bij mezelf in de knoop. En uh, ik, ik begon ineens allerlei vragen te stellen: van waar, waar kom ik eigenlijk vandaan? En hoe zit het nou eigenlijk met mijn vader? En uh, wie ben ik nou eigenlijk? Ja. Spoorloos. Ja, een beetje. Ja, heel erg, uh, ja, cliché misschien wel. Maar ik, ik, ja, ik had gewoon, ik had, ik had een vader die ergens was. En ik wist niet waar. En ik had ook geen idee wat voor man het was. Het kan een. Uh, uh, ik had altijd het idee van ja, op een gegeven moment. het laatste wat ik van hem gehoord heb, is dat hij naar Zwitserland verhuisd was. Nadat hij dus uit ja. Nederland uh, weggegaan was. En daar ook een kind gekregen had met een Zwitserse vrouw. En die natuurlijk uh, is ook stuk gelopen. Uh, op een gegeven moment ook mede omdat hij. Uh, uh, toch wel een soort ommekeer maakte. naar uh, toch wel echt heel praktiserend moslim worden. Terwijl dat hij daarvoor toch wel uh, redelijk vrij was ingesteld. En, en alles kon en alles mocht, werd hij nu ineens heel streng... ook naar zijn nieuwe Zwitserse vrouw. En ja, dat, dat werkte niet meer. En toen heeft hij, uh, daar ook, eigenlijk is hij daar ook weggegaan. en terug het laatste naar ik, Ja, terug naar Tunesië. En uh, het laatste wat ik hoorde heb, is dat hij dan moslim was geworden. Dat hij naar Mekka was geweest. En uh, de Hajj. En de Hajj was. Dus dat... Uh, ja, dat, dat beangstigt me ergens ook wel. Ik dacht van, ja, misschien zit hij wel bij Al-Qaeda of zo. Of wel, woont hij ergens in een leme hut in, in, de, in de woestijn. Ik had ook helemaal geen idee wat ik van Tunesië moest. Wat, wat ik me daarvan kon voorstellen. Dat had ik ook helemaal geen voorstelling van. Ja, voor, wat ik dan altijd zeg, van, ja, misschien zat hij wel ergens in een leme hut. In de, uh, met wat geiten om hem ja, in heen. Tunesië, ik, dat, dat ja. heeft natuurlijk ook heel veel verschijningsvormen. Ja, precies. Ik denk dat als je op het platteland uh, gaat kijken, dat het er totaal nou, anders uitziet dan als je in Tunis uh, absoluut, rondloopt. Absoluut, absoluut. Dat heb ik. Later ook allemaal ontdekt, maar ik was daar heel erg uh, ja, het, het interesseerde me eerst niet. En later nee. was ik daar heel erg naïef in, denk ik. Oh, ja, en uh, maar het, het begon te kriebelen en op je 24 ik, Ja, zo ja, mijn 24. En ik kan me zo herinneren dat ik in uh, een keer in Amsterdam was en ik was met een filmproject bezig en dat liep niet zo lekker, maar goed. Het, uh... Want, ondertussen was je ook een jonge filmer geworden. Ja, ik ja. was ook ik was al met film ja. bezig en dat probeerde ik. Was ik een beetje zo aan het uitproberen en van hoe werkt dat dan en wat kan ik daarmee en. Uh, hoe moet dat dan? Nou, dat ging allemaal natuurlijk met vallen en opstaan. En uh, na, ik had zo, na de afloop van een of andere bijeenkomst... van een of ander project, had ik zo'n nou, zo gesprek als dit. Van, mm -hmm. Hoe zit het nou eigenlijk met je vader? Ja. En, uh, wat, wat, wat, wat, wat, jij bent niet helemaal Nederland, nou goed, uh, het hele ja. riedeltje. Ja, ja, ja. Ik zei, ja, nee, maar ik ben uh, echt van plan. Ik ga, Weet je, ik ja. dacht er zo van, ik had, zat al een tijdje op de broeden. Ik zei, weet je wat ik ga doen? Ik ga... Um, deze zomer ga ik naar Tunesië toe. Dat besloot ik gewoon daar ter plekke. Om ga, hem op te zoeken? Ja, ik ga hem opzoeken. Ik weet niet of hij daar is, misschien is hij ergens anders... of zit hij weer in een ander Europees land, maar ik ga hem opzoeken. Eng. Ja, ik vond het doodeng. En ik zei het zo en ik dacht even ja, maar het voelt wel goed. Mm. Dus die avond reed ik naar huis. Ik ging terug naar Groningen, waar ik woon. En toen ik thuis kwam... en op dat moment... Uh, uh, woonde ik nog in het huis van mijn moeder... die op dat moment weer ergens anders woonde. Maar goed, het was nee. soort van... <laughs> daar lag een envelop op de deurmat, diezelfde avond. Ik zei van, oké, okay, een envelop van het Algemeen Dagblad. Uh, oké, okay, ik maak dat open. En er zit dan weer een andere envelop in. Dat vond ik al heel gek. En uh, dat was een envelop uit Tunesië. En uh, daar zat dus een brief van mijn vader in. Dit is al een filmscenario. Ja. Ja. Ja. ja, het was heel bizar inderdaad. Dat vond ik zelf ook uh, heel, heel... Ik zat er echt zo van, hè, wat gek. Dat is een brief van mijn vader. Die had hij gestuurd naar de redactie van het Algemeen Dagblad. Daar heeft mijn moeder vroeger gewerkt. Of, hij, of, of zij alsjeblieft deze brief wilde doorsturen naar de plek waar dan eventueel... of, of, wij, ja. of zij eventueel wist waar ik zou wonen of waar mijn moeder zou wonen. Ja. En zodoende kwam die brief uh, bij mij op de dag dat ik het uitsprak. En dat vond ik zelf ook, van ja, nu ga ik ook gewoon. En, en was nog... die brief in, in, in het Nederlands geschreven? Ja, een soort mix tussen Duits en Nederlands. Ja. En dat is ook, daar komt ook uiteindelijk die wel ja. vandaan. Want hij, als hij spreekt met mij, dan is het in een mix van Nederlands en af en toe een woordje Duits. En wat, wat is dan Die Welt? Wild? Die Welt betekent... Uh, uh, nou ja, dat weten jullie allemaal natuurlijk. Ja, nee, de, letterlijk de, weet ik wat de, het betekent. De, maar... de, het komt van een uitspraak dat hij... Uh, nou, en vooral in het begin toen ik hem net ontmoette, dan ja. als hij het dan zei over uh, Europa, dan zei hij altijd in één woord, zei hij Europa die welt. Dat ken ik. Ja, ja. En, en dat vond ik altijd heel erg frappant. Ik dacht van ja, waarom zeg je eigenlijk Europa die welt? Waarom is Europa de wereld? Nou, ja, goed, dat begrijp ik ook wel. De mm. wereld, het moderne Europa. En daarom heb je de film zo genoemd. Ja. Maar dat is ook, dat geeft ook aan dat hij dat, dat toch wel op op een voetstuk staat. Maar jullie waren dus exact op hetzelfde moment naar elkaar op zoek. Ja, dat klopt. Ja. Dat, ja. uh, dat verzin je gewoon niet, hè? Nee. nee. Als iemand nee. dat zou verzinnen, zou je denken: Nou, wel heel niet erg levallig. Ja. En toen ben je gegaan. Ik ben uh, nog niet meteen gegaan. Oh. Ik heb eerst. Uh, ik, was ik wist gewoon totaal niet wat voor iemand het was, wat idee, uh, of ik hem kon vertrouwen, of ik. Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik was gewoon niet. Uh, ik, ik was nog niet zeker van mijn zaak. En ik durfde hem ook niet Moest, te bellen. Wat, wat bedoel je niet zeker van mij? Nou staan? ja, naar alle verhalen uit het verleden. Hij, hij, hij, hij was in Nederland toch uiteindelijk uh, toch niet zo. Waar uh, ja. was je dan bang voor? Ja. Waar, nou ja, waar dat, was je bang voor? Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien wel irrationeel bang, gewoon. Van, dat het tegen zou vallen? Ja, of dat ik hem niet kon vertrouwen. of dat hij iets van me wilde, weet je wel. Uh. En uh, ik was ook ergens ook diep van binnen niet bang. Ik wist ergens meteen wel dat het goed zou zitten. Maar ik wilde gewoon eerst even aftasten. Dus wat ik heb gedaan is ik heb gemaild naar het adres wat op die het uh -huh. mailadres wat op die envelop stond. Uh -huh. En dat was het uh, adres van zijn toenmalig werk. Dat was een verffabriek in, uh, in Tunis. En uh, op een gegeven moment kreeg ik ook een mail terug van ja het is goed en dit en dat. En die, ik ben je vader, kom me opzoeken. En nou ja, ik moest eerst weten van ja maar hoe zit het dan? En we, uh, ja nou, uiteindelijk na een paar mailtjes en weer wist ik wel van oké okay, het zit wel goed. Bleek dat hij dus gewoon een, uh, een nieuw gezin had in Tunis. Gezin nummer drie. Nummer drie, ja. Wel een wegloper. Wel een beetje. Ja. Nou ja, of die echt bewust wegloopt of dat het. Ja, nou ja, goed, daar kunnen we het nog over hebben. Maar het is. Uh, hoeft ook niet per het se. Is, hoor. Het is. Het is, het is, het is uh, hij heeft het zichzelf al uh, en ons. moeilijk gemaakt. Moeilijk gemaakt. En, ja. en, en toen ben ik uh, in juni 2005 uh, in het vliegtuig gestapt naar uh, Tunis. Ja. En toen stond hij daar op het vliegveld. Want je had met zijn nieuwe gezin. wel een foto van hem waarschijnlijk? Nee. nee? Ja, van vroeger, ja. Ja. ja. ja Ik had foto's van twintig jaar filmpjes. En filmpjes. En acht millimeter filmmateriaal, ja. ja. Want die komen nog terug zometeen in dit verhaal. Ja. Maar goed, uh, uh, eerst even dit afmaken. Je, je vader stond met zijn nieuwe gezin op je te wachten. Op het vliegveld van Tunis. En was dat dan ook een spoorloosachtige scène... dat jullie elkaar uh, geëmotioneerd in de armen vielen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, helemaal niet. Nee, nee, dat was heel erg ja, heel gek eigenlijk. Omdat het zo droog ja, was. Het lijkt, ja. lijkt mij ook echt heel raar. Ja, dus ik was natuurlijk uh, stiknerveus. Ik heb het ook gefilmd. Tenminste, niet de ontmoeting zelf, maar wel mijn reizen naartoe. Met mm -hmm. een klein cameraatje. Dan uh, oh. zie ik mezelf nog in het vliegtuig. Ik zou mezelf filmen van, uh, met van die opgesperde, van de, uh, die oogjes, van die angstige oogjes. Van wat ga ik nu meemaken? Mm -hmm. Maar ik stond daar op het vliegveld, ik kwam uit die gate. En hij stond daar bij de Arrivals en. Uh, hij zei, ik keek zo en ineens zag ik hem zo staan. Herkende je hem Nee, nee, nee, ik herkende hem niet. Want ik, was gewoon, ik had gewoon tunnelvisie. Ik kon niet. Ik kon ja. niet ik bedoel, er staan allemaal mensen en je weet niet naar wie je moet kijken. En ineens zo, zei hij zo: Hé, hey, Alex. En dan stond hij daar. En hey. ik, zo, hey. Hey. Uh, nou, ik zei Hé. hoe heet hij? Mossen. Hey. ik zei: ik, weet niet, ik zei niet eens zijn naam. Ik zei gewoon: Hé. Hey. Ja. En uh, hij zo: Alles goed? Ik zei ja. Ja. Nou, ja, dit is mijn, uh, dit is mijn uh, dochter uh, Rachma en dit is mijn vrouw Leila. Hallo, hallo. Nou, kus, kus, kus, kus. En was jij alleen of had je, je vriendin? Ja. Ik was alleen, ja. En uh, ik zo, oké. Okay. Hij ja, zei, nou kom, dan uh, heb je een goede vlucht gehad. Ja, ja, ik heb een goede vlucht gehad, oké. Okay. Nou, kom, we gaan naar de auto. En dan liepen we de, de, de hal uit naar de parkeerplaats. En ik zat op een gegeven moment bij mijn auto. Ik zei, het is toch bizar dit? En ik begon te huilen hij in die auto ja het is misschien wel ja ik zo dit is dit is bizar en hij zei, nee dit is normaal dit is normaal dit is oké okay. dat hoeft niet dit is normaal en ik zeg het is, ik, ik vond het zo bizar en tegelijkertijd omdat het allemaal zo normaal en droog was ja en vanaf dat punt heb ik gewoon in die hele eerste week dat ik was zes dagen dus dat ik daar naartoe ben gegaan Met, uh, meteen in, in bij de familie ja zat dus ik meteen kwam ik bij hem thuis Ops. en dan sliep ik daar op uh, nou, het zusje moest even naar de buren en ik sliep in haar slaapkamer en ik had gewoon, ik was gewoon. Je sprak geen woord Arabisch. Nee, nee, maar mijn vader spreekt Nederlands. Ja, zeven jaar in maar Nederland Maar goed, woon. met zijn vrouw en zijn dochter kon je dus niet goed met communiceren. Met je Frans misschien? Een beetje Frans, maar ik spreek zelf niet goed Frans mm. en geen Arabisch, dus ik, was, ik ben nog steeds met handen en voeten bezig. Ja, maar, maar, maar hebt... zusje, mijn zusje, dus die spreekt wel prima Engels op zich. Ja, dus dat gaat wel prima. Oké, okay, dus die zat daar meteen een week bij de familie in. En, ja, en, en, en, en hij de tour gemaakt. <laughs> Ja, ik was eigenlijk van dat moment dat ik zo, oké, okay, ik laat het maar gewoon over me heen komen. Ja, maar had je een gevoel van, van affiniteiten met hem? Of een soort gevoel van verwantschap? Jawel. Ja, dat zat wel. Dat zag je, wel, zag ja, je dat, bijvoorbeeld dat, dat... dat je op hem leek? Of, of, of bepaalde trekken, ja, weet ik het? Ja, het gaandeweg. Je en gaat dat toch wel, kijken, ja, natuurlijk. Ik zal, op een gegeven moment zat hij zo uh, met een, met een uh, videorecord of iets, een DVD spelen die ik niet deed. En ik wilde dan een film zien, of weet ik, dat was dan later. En dan zag ik hem zo Ik dacht hé, hey, dat lijkt wel. Herken ik mezelf in hoe hij dat doet. Ja. En, maar ook in bepaalde karaktertrekken. Ja. En uh, dat bepaalde impulsiviteit die hij heeft. Die ik ook al heb. En kon je ook met hem praten over het verleden. Waarom, waarom het allemaal zo gegaan was zoals ja. het was gegaan. En heeft, heeft hij er ook ja, iets van uit kunnen leggen. Zodat je het beter kon accepteren. Ja, nou, kijk dat is heel lastig. Want... Hij zal het altijd op zijn manier uitleggen. En ja. Het zal altijd gaan over de omstandigheden en hoe hij het heeft ervaren. Hij zal het nooit... Ik weet niet of dat dan deels zijn karakter is of deels ook de cultuur is... maar hij zal het nooit recht zeggen, van, het spijt me echt verschrikkelijk wat nee. ik je heb aangedaan, of wat, dat ik jullie in de steek heb, of wat, bah, bah, bah. nee hij, hij, hij moet dat in met zoveel woorden met omwegen, maar hij heeft het me wel laten merken, hij heeft het al ja. gezegd, alleen wat ik heb gedaan is vooral de eerste twee jaar, <laughs> dat is echt best wel erg, maar ik heb hem echt, uh, echt want, gewoon want, uit vuur aan de schenen gelegd, ik heb hem echt want, uh, allerlei moeilijke vragen gesteld. Even voor de goede orde, je bent nu 33, dus dit ja. speelde ook 8, 9 jaar geleden, toen heb jij voor het eerst dus die reis gemaakt. Ja, 2005, ja. Ja. ja. En je hebt hem vuur na de schenen gelegd, ja. Door, wat te nou, doen. door gewoon hele confronterende. Ik was gewoon echt een, nou, ik kan wel zeggen, ik was gewoon echt heel hard. Ik, ik had ik kwam daar niet om uh, happy family te spelen. Nee, nee, ik kwam daar natuurlijk met een hoofdvol vragen en ik wilde wel eens weten wat, hij, wat zijn uh, nou ja, zijn uitleg daarover was. Hoe, hoe, hoe ziet hij die die verhalen die ik natuurlijk heb meegekregen, wat ik mezelf nog kan herinneren, van hoe zit dat eigenlijk ja en dan ja, dit en ja maar en dan, dan werd het dan dan begon hij dat dan uh, te nuanceren of hij begon dat dan uh, te verklaren mm. en dat heeft twee jaar geduurd toen tot, want je tot, ging drie jaar heen ik ging eerste jaar ging ik meteen twee keer ik ben in juni gegaan zes dagen want je dagen. was dus toch gegrepen erdoor ja nee maar ik voelde me ook wel ik voelde ook wel ik, ik, ik vond het ook ergens ook wel ik was toen ik terugkwam uit uh, Tunesië de eerste keer oh, na ja. zes dagen ik kwam terug bij een paar vrienden van me uh, goede vrienden van me die die zagen mij uh, terugkomen en ik liep echt zo van nah, je was nou meegemaakt heb. Ja. Ik was helemaal ik liep helemaal vol ervan. Ik, was, ik had echt iets meegemaakt. En je moeder, wat vond die ervan? Mijn moeder die was uh, natuurlijk, die heeft dat allemaal heel erg uh, van dichtbij ook gevolgd. In die zin dat ze natuurlijk heel erg daar ook mee, weer ineens weer mee geconfronteerd werd. Ja. Dat hele verleden. Wat ze ergens al wel een beetje ergens geparkeerd had. Van, ja, ja die, die vader van jou, ja, dat, uh, ja. dat zal allemaal wel. Die was natuurlijk ook gewoon verder gegaan. Gelukkig. Ja. Maar uh, ja, die daar kwam allemaal terug. Die zei altijd, ik liep zo rond met zo'n hoofd. Dan, die tijd woonde, dan, dan was zij in die zomer en dan zat zij in het buitenland, in een vakantiehuis. Uh, en dan zei ze ook: van, Nou, ik, alles kwam terug, dat is een storm. Dus die heeft alles weer op, ook weer herbeleefd door mijn reis. Maar ze begreep het wel. Ja, ze begreep dat ik dat Je hebt een doen. leuke moeder. Ja, absoluut. Gelukkig. Hey, uh, we gaan zo meteen verder praten over de film. Want jij hebt deze uh, ervaring heb jij uh, uh, uiteindelijk verwerkt in die film. En dat is uiteindelijk dus uh, de reden dat je hier zit. Maar goed, dat verhaal moest natuurlijk eerst verteld worden. Want anders kunnen we het niet echt over die filmen... Hebben, want je hebt niet een soort documentaire verhaal gemaakt van uh, de nee. verloren zoon gaat, uh, gaat naar Tunesië. Nee, zeker niet. Je hebt daar iets anders mee gedaan. Daarover straks. Eerst even muziek. Ja. Een leuk Arabisch uh, deuntje zit er niet in, uh, geloof ik. Hè? Je hebt iets heel anders ja, meegenomen. Nee, <laughs> nee, nee, dat geeft niet hoor. Nee. Okay. Moet heb ik nog je... iets over zeggen? Of... Nou, ja, zeg maar. Wat wil wat, wat, nou, uh, nou, je horen? Ja, ik, heb, ik, heb, ik had een aantal, drietal nummers doorgegeven ja. waarvan deze gekozen is. Uh, Green Eyes van Coldplay. En zit daar nog in een gedachte? Ja, het gaat over mijn vriendin. <laughs> nou, oké. Okay. Honey, are Upon which I stand. And I come here to talk i hope you understand the green eyes yeah the spotlight shines upon you and how could anybody deny Came here with a load, and it feels so much lighter now I met you. And honey, you should know that I could never go. And I came here to talk. Van mijn gastregisseur Alex Pitstra was dit. Green Eyes van Coldplay. Radio 1, Casa Luna. Mikke van der Wey. Ik uh, praat met hem over zijn film Die Welt. Die gaat uh, aanstaande zaterdag uh, op het festival in Rotterdam uh, in première. Het is een film die uh, te maken heeft met zijn uh, levensverhaal. dat u zojuist uh, gehoord heeft. Uh, maar voordat ik uh, verder ga praten over die film... Uh, wil ik u even alvast vertellen waar we het uh, tussen 1 en 2 over gaan hebben. Want uh, Alex vertelde net dat hij dus heel lang geen contact had met, met zijn vader. Dus een, een, een jaar of twintig eigenlijk. En dat het daarna pas ging kriebelen. Nou, ik kan me voorstellen dat er meer mensen zijn die zoiets hebben meegemaakt. Dus heeft u wel eens jarenlang geen contact gehad met familieleden? En is dat bijvoorbeeld ook weer goed gekomen? Dan uh, kunt u bellen. Ik geef alvast het nummer 0800-112. Mailen kan ook met uh, kazaluna.ncv.nl... of twitteren, hashtag kazaluna. Maar het kan ook zijn dat u naar aanleiding van het verhaal van Alex Pitstra... iets aan hem zou willen vragen. En dat vind ik eigenlijk ook wel uh, heel erg leuk. Uh, want hij blijft hier gewoon bij mij in de studio. Dus hij is hier nog tussen 1 en 2. En hij kan dus uh, meepraten. Dus kom maar op met uw verhalen. Goed, en dan nu over die film, Die Welt. Uh, we hebben net je verhaal gehoord. En... Uh, je, je was dus een beginnend regisseur. En wanneer dacht je, ja, ik ga daar iets mee doen? Ik Al denk dat snel. dat na een paar jaar kwam. Dat ik, ik ben eigenlijk twee keer per jaar ongeveer gemiddeld uh, naar Tunesië gegaan... Om, om mijn vader en zijn familie op te zoeken. En je leerde die maatschappij en natuurlijk ook steeds maatsch... beter ja, kennen. Ja, in het begin was dat echt nog... ja De eerste keer was het leuk, de tweede keer was het verschrikkelijk... de derde keer was het een beetje tussenin... Wat was er verschrikkelijk? Er zijn veel dingen. De mentaliteit van mensen. Maar aan de andere kant is de mentaliteit van mensen ook weer heel mooi. En er zijn ook weer heel veel mooie aspecten. Noem eens een voorbeeld. De mooie dingen zijn bijvoorbeeld de gastvrijheid. En de mensen toch echt wel bereid zijn om elkaar te helpen. Gewoon vreemden. De verbondenheid. Dus toch wel de saamhorigheid van zo'n cultuur. Omdat iedereen ook heel erg op elkaar is aangewezen. En de lelijke dingen zijn de, de rotzooi op straten, het verkeer... Uh, mensen die het ene zeggen en het andere doen, de dubbele moraal. Nou ja, goed, er zijn allerlei... Dingen die mij niet aanstonden. Met name, ik dacht van jongens, maak er wat van of zo. Ja, dus als Europeaan denk ik dat dan. En hè, wat maar. vonden ze ervan dat jij daar twee keer per jaar dan kwam? Nou ja, Met je kritische was... blik. Ja, nou ja, dat werd allemaal maar gedoogd. <lacht> moest dat, dat moest dat allemaal maar kunnen. Normaal is het natuurlijk not done dat een zoon iets uh, heeft te <lacht> zeggen over zijn vader überhaupt. Hele oh, ja, andere uh, vrouwdingen daar. dan moet je daar. niet proberen. Mm. En ik had uh, daar natuurlijk maling aan. Ik dacht van ja, als je wilt dat ik weer terugkom, dan luister je maar naar me. En hij wilde dat je weer ja. terugkwam? ja. Want er ontstond toch iets van een verstandhouding? Ja, ja met horten en stoten. En ik, uh, soms dan liet ik gewoon een tijdje, had ik niet liever niks van me horen, en dacht, nou, ik vind het wel even prima zo. En dan, op een gegeven moment dan, uh, dan hadden we weer, gingen we weer even bellen. En ik, ik, dat was niet zo van, oh, we zijn ineens vriendjes. Dat, nee. was, uh, dat was wel een, uh, een, een lang proces. Dat heeft toch wel echt een jaar of drie, vier geduurd dat ik echt dacht van, nou, oké. Okay, nu, nu hebben we de dingen wel besproken. Nu, nu zijn we wel een beetje weten we ongeveer wat we aan elkaar hebben. Ja. Uh, en ondertussen had je ook je half zusje uit Zwitserland opgeduikeld, hè? Of was dat nog weer dat later? Dat was uh, iets later nog. Okay. Dat, was zo na, na, na, na, na, dat was zo rond 2010. Oké, okay. goed. Maar die film dan? Die film die, die, die, die komen we daar helemaal niet mee aan het Nee, ja. precies. Er we, we zitten alleen maar over mij te praten. Ja. Maar uh, nee, ik. ik ik kreeg al vrij snel allerlei uh, uh, ideeën. Ik, ik, ik, ik, ik zag dat land, ik maakte steeds notities in mijn telefoon of op papier. En dan dacht ik van: daar wil ik iets mee doen. Want ik was natuurlijk al aan het filmmaken. Het is zo fascinerend. Dat, dat fascineert mij. Dat op een of andere manier resoneert dat met een gevoel: iets van ik moet daar iets mee, dat betekent iets. En ik vind het interessant. En ik wil het laten zien. Ik wil het graag delen. Ik wil, iets, ik wil dit filmen. En eerst dacht ik: ik ga een verhaal maken over een jongen die vanuit Nederland naar Europa, naar Tunesië gaat. en zijn vader gaat opzoeken. En, en ik dacht van: ach, op een gegeven moment riep ik daar vast in. Ik dacht: het is veel te Hey, en veel te persoonlijk. En misschien. veel te persoonlijk. Ik heb helemaal geen afstand meer tot dat verhaal. Totdat ik op een gegeven moment het idee kreeg. Van, dat was echt een soort doorbraak. Ik weet niet, dat, dat ik het idee s'nachts had dat ik uit mijn bed sprong. Dat ik een uur heb zitten schrijven achter elkaar. Van ideeën van. Oh, dan moet ik dit doen. En dat was het idee dat ik het verhaal vertel uit het perspectief van een Tunesische jongen van mijn leeftijd. Of iets jonger. die daar woont. En die de zoon is van mijn vader. Dus ineens had ik een soort alter ego bedacht. Maar dan in Tunesië, alsof ik daar was opgegroeid. In plaats van hier. En wat zou ik dan? En dat kwam ook mede onder invloed van een, uh, mijn tuneef, een neef van mij. Waar ik heel veel gesprekken mee had. Die ook heel erg van film houdt. Houd, die ook meegeschreven heeft aan de film Abdallah Reski, mm -hmm. En, die, en die, zijn leven inspireerde mij daarin. En ik zag ook uh, allerlei aspecten die, waar ik me in kon, uh, mee kon identificeren. Dat van ja, dat, Wat nou als ik zoals hem zou zijn? Hoe zou ik het dan zien? En toen is dat verhaal eens ontwikkeld tot 2011. Toen lag het eigenlijk een beetje stil. En ik dacht van ja. Een speelfilm? Ja, ik had een idee. Een scenario, ik had, had, ik je had een soort opzet, een soort ja. synopsis. En uh, toen, toen. Maar ik wilde, ik, ik hield vast aan het idee van ik wil een film maken. En toen uh, kwam de revolutie in Tunesië, in januari. Aha. Het was het eerste land, dat, Jasmijn de jasmijnrevolutie, ja. waar de Arabische lente... Uh, Arabische lente of, of een uitbarsting van machtloze woede, kun je het ook noemen. Nou ja, maar goed, ik en, denk uh, dat een de heleboel mensen zich dat nog wel uh, herinneren. Absoluut, ja. 2011, en, denk ik, hè? 2011, 14 januari, ja. was echt de dag dat Ben Ali verdreven werd. En ja. uh, dat ik uh, op een gegeven moment dat, die, die, die, dat nieuws volgde en ook me een beetje bezorgd raakte. Maar goed, uh, we, we gingen bellen. Nou, alles was oké. Okay. Het gaat allemaal goed met de familie, prima. Maar wat ik toen in het nieuws zag... dat er, dat er duizenden jongens naar de Lampedusa gingen. En ik dacht van, waarom gaan ze naar de Lampedusa? Waarom vluchten ze hun land uit als, het nu, als nu de dictator verdreven is? En toen begreep ik ook van, ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat helemaal niet om die... Uh, om, de, om die politieke vrijheid. Het gaat veel meer over wat kunnen ze van hun leven maken. En dat zien ze niet gebeuren. En, helemaal, en nu de grenscontroles zijn weggevallen... omdat de regering op zijn gat ligt... Ja. Uh, nemen ze hun kans en zien ze allemaal zichzelf... als die ene die het wel had lukken in Europa. En toen kreeg ik, had ik het idee voor het einde van de film. En, de, en vanuit daaruit raakte ineens... die hele ideeontwikkeling in een stroomversnelling. Bovendien uh, wist ik dat... Uh, doordat die dictator weg was... ik wist... Al een tijdje daarvoor dat Tunesië een behoorlijke politiestaat was, dat wist ik in het begin ook niet. Dat had ik niet in de gaten. Dat kreeg ik pas later door. Van jeetje, iedereen is hier eigenlijk hartstikke bang en durft niks te zeggen. Ja. En nu kan het ineens. Ik dacht van hé, hey, die vrijheid is er. Dus in dat vacuüm, dat vacuüm na die revolutie, begon er ineens heel veel los te komen. En kon ik, dacht ik, uh, misschien een beetje ambitieus of naïef, dacht ik, ja, daar kan ik dan wel even, daar kan ik dan nu mooi naartoe en dan kan ik een film gaan maken. Ja. En ik weet niet wat ik gedaan, heb. op een gegeven moment heb ik een soort knop omgezet en dan ben ik gewoon samen met een aantal mensen als een gek gaan produceren... en hebben we echt in een paar maanden tijd het ding neergezet. Ja, en die neef van jou, die heb je een hoofdrol gegeven. Mm. Dat heb ik toch goed begrepen? Nou, dat is niet... Uh, nee? hij, hij, heeft de, hij draagt de, de hoofdrolspeler draagt de naam van mijn neef. Abdallah. Abdallah. Oké. Okay. Maar de, is dit een acteur? de acteur die hem speelt is okay. Abdelhamid. Oh ja. Dat is een uh, acteur. Maar het hebben... personage is gebaseerd op jouw neef? Uh, nou, niet N helemaal. N ook. Nee, oh. nee, het is geïnspireerd op meerdere facetten. Maar hij is wel zeker een inspiratiebron. En... Dus het is ergens ook een beetje geïnspireerd op mezelf. Het is een, een, een typische, het is een jongen. Een, een typische jongen. Nou, hij is iets ouder, denk ik. Maar dat wordt in de film... nee? nou, Hij ziet er jong uit. Oh. Maar hij is in werkelijkheid... Toen hij het speelde, was hij 25 al. Nee, maar de, de, de, is, is hij in de film ook zo? Ik dacht dat hij jonger was. Nee, in de film is hij ook ergens begin 20, 22 of zo. Oh, ik dacht dat ik, ik kom er, Want ik heb die film gezien. Ja. Ik dacht dat hij, op een gegeven moment, als die vader... Als hij, die vader zegt dan op een gegeven moment... hij mag mee naar de, uit met die andere jongens. Ja. Dat hij nog geen 18 is of zo. Oh, dat haal je er dan op die manier uit. Nee, maar Abdallah is natuurlijk komt uit Tunis. En daar zijn geen discotheken. Of tenminste niet voor de, voor, uh, ah, ja. voor de. Maar goed, dat moet je dan net weten. En in Soes, die jongens uit Frankrijk, die gaan daar wel vaak heen. En die ah, zijn ook uh, ja. veel losser. En er, er geldt ook ah, ja. een soort andere moraal in. Maar de goed, Soes. doet er niet zo heel veel nee. toe. He. Die, dat ja. is een, een jonge jongen die, ja. die eigenlijk weinig perspectieven heeft. En die, heel, die, die ook heel typerend is voor een, iemand van, van zijn generatie. Ja, die absoluut. droomt van, van, van, van West-Europa. Ja. Maar goed, heb je, je hebt niet uitsluitend gewerkt met acteurs, he? met professionele acteurs. Nee. nee, hij was trouwens ook geen professionele acteur. Die vind je niet zo snel. En, uh, het zijn toch vaak soapacteurs, als ze al professioneel zijn, ja, ja. dus dan krijg je ook een soort van soapacteurs die dan heel erg ja, dus je hebt gewerkt met echt mensen veel, die veel met heel veel met non-professionals ja, en, en familieleden. Ja, ja, want jouw vader speelt dus ook in die film, ja. Als mensen ondertussen nieuwsgierig zijn geworden naar nou, je vader, nou die kunnen dus ja, naar die, die film, kunnen film kijken, zien, die kunnen ze hem zien. En ja. hoe dat vond hij ook meteen een goed idee, want ik moet je zeggen, ik, <laughs> ik, ja, het is. Ja, hij, heeft, uh, hij, heeft, hij speelt gewoon zichzelf. Hij speelt de vader ja. van de hoofdpersoon. Ja. Ja. En dat uh, heeft hij altijd prima gevonden. Tenminste, voor zover ik weet. Hij speelt het ook heel goed. Ja. Want ik, ik, ik zei net, ik heb die ja. film gezien... en ik, ik, ik vond het haast een documentaire in. Ja. Tenminste, hij zit tegen een documentaire aan. Het ja. is zo levensrecht. Ja. Nou, dat was ook, ook een kwestie gewoon van de mensen... niet iets laten spelen wat ze niet zijn. En dan, eh, dan krijg je gewoon vanzelf dat mensen... op een gegeven moment, als je ze een beetje losmaakt... en ook gerust zelf van, nou, wees nou, gewoon jezelf. Wees je relaxed, dan komt het vanzelf. Ja, maar ze moeten toch een scène spelen. Ja. Nou, dat doe je dan twintig keer. En dan zitten er, zit er een paar tussen die <gif> oh, goed zijn. Oh, is dat zo? <gif> nou, niet altijd. Maar met mijn vader was het wel. Die was wel of heel goed. Dan had hij het meteen had hij te pakken. Of hij was echt veel te groot. Of het liep niet. Maar daar moest je gewoon even een beetje... En het was wel fijn om mijn vader te regisseren. Omdat ik hem gewoon kon zeggen. Doe nou eens even normaal, man. Ja. Sta nou niet zo raar te die, Ik kon gewoon... Er was een soort vertrouwen waardoor ik hem gewoon kon zeggen wat ik dacht dat hij moest doen. En, en waar wij ook voelde van, oké, okay, het is oké. Okay. We vertrouwen elkaar. Was het ook je, je, je idee om een heel documentair gevoel erin te krijgen? Ja, absoluut. Ja. Ik, moest, ik moest ook, deed me ook denken aan die film van Ulrich Seidel, uh, Paradies Liebe. Ja. Dus ja, qua thematiek zou je hem ook uh, nou ja, kunnen zeggen... het is west, het Westen en in aanraking met, uh, ja. met, met Afrika. Zeker. Maar even afgezien daarvan, uh, dat geeft ook een heel documentair gevoel. Ja. Dus misschien is het. Ik weet niet, hangt het in de lucht of zo. Maar ja. uh, het, het komt heel erg overtuigend over. Ja, ja Moet ik ook zeggen dat, dat, er, uh, dat ik ook wel dat, het, de acteurs, dat ik ook wel de ruimte heb gegeven aan acteurs om zelf invulling te geven aan bepaalde scènes. Je zet van, nou, ze gewoon neer en je zegt, weet je, ja, dit is de situatie... en ga maar met elkaar aan de praat. En we hebben, ik heb ook wel vaak moeten zeggen van, oké, okay, we hebben een script... maar gooi dat maar weg, want dat werkt niet. Zoals die mannen bij die kapper. Bijvoorbeeld. Dat die was praat typisch, over de politiek. Dat was een typische situatie waarin we eerst een script hadden. Uh, wat mijn uh, neef geschreven heeft, die heeft uh, Abdallah heeft, is ook de, de, de dialoogschrijven. Huh? En dan hebben we het ook voorbesproken. Zodan, nou, dan moeten ze het hierover hebben. En dan komt die binnen en dan zegt. Nou ja, en dan, dan huh? ging hij daar iets mee doen. En dan, dan gingen we daarover praten. En dan gingen we dat uh, repeteren. En vervolgens gingen we dat opnemen. Nou, dat liep voor geen meter. Dat was. Ik zeg een zinnetje. En nu zeg ik ja. een zinnetje. Nou, dat werkt niet. Ik zeg, en dat hadden we al vaker meegemaakt. Dat als we ze gewoon een opdracht geven, nou ja, weet je, jij staat voor het meer liberale standpunt, jij staat meer voor het conservatieve standpunt. En jullie moeten elkaar. Nou, ga maar bezig. Nou, dan ga je een drie kwartier uh, zijn ze aan het bekvechten vervolgens moet ik dat allemaal laten vertalen. Want ja, ik, kan, ik, ik, ik, ik kijk alleen naar hoe ze acteren... en ja, naar ja. non-verbale aspecten. Maar ik weet niet of naar nou hoe de camera Je weet, gaat. Niet, je weet niet wat ze nee. zeggen? ik weet niet waar ze het over hebben. Maar ik wist wel... Wat het, de het, waarom heb je nooit Arabisch geleerd dan in al die jaren? Daar had je toch al best wel even kunnen doen? Ja, nou ja, dat, ik had heel veel andere dingen ook okay, te ja. nou Ik vond ja. het ergens ook wel prima of zo. Om niet maar dan moest je dus laten van de vertaler horen... wat er precies gezegd werd. Ja, dat is een beetje jammer. Nou ja, misschien kan je dan heel ja. goed op de non-verbale aspecten letten juist. Ja, nou ik denk dat ik dat wel heb gedaan... Dat dus tenminste wat ik nog kon doen. Ja. Oh, dat was dus wel één groot avontuur. Maar ik kreeg ook wel vaak terug dat wanneer ik zei van volgens mij is hij nu goed. En dan voelde ik dat. En dat was het toch, dat is toch een soort fysiek ding wat je dan ziet. En dan ja. was, klopte dat ook. Waar liep je, wat, wat, wat waren je grootste problemen? Mocht je alles draaien? Of, of werd er af en toe gezegd, oh, dit gaan wij niet doen. Uh, je bedoelt met uh, acteurs. Ja, of, of met. Nou, de was niet zodanig shocking of zo dat ik. Uh... Nou ja, op een gegeven moment komt die jongen die zit dan, hangt dan rond met andere jongens. Die zitten ja. daar dan te blowen. Ja, en, uh, ja. Dan kan ik kan me voorstellen dat ze. Ja, dat hebben ze zelf wel toegestaan. Ja, ik, bedoel, ja. ik heb de, die situatie in. En een biertjes soort... te drinken misschien? Die jongens, uh, dat zijn ook, ja, dat zijn een beetje boefjes. Die ja. vinden dat allemaal juist wel stoer. Ja, ja. nou, een beetje boefjes. Die ja. zitten tegen de criminelen criminele ja. aan. Hè? Ja, behoorlijk. Ja, of ja. misschien wel erin. Misschien zitten ze dat ook wel in. Ja. Ja. En, en, en hij wordt op een gegeven moment daar ook in meegezogen. Ja. ja. Ik vond niet een echte sympathieke jongen. De hoofdpersoon? Niet. Nee. nee, dat kan Was het wel Was dat toch wel je bedoeling? Ja, hij is een beetje afstandelijk. Ja. Hij, is, hij kijkt ergens misschien wel een beetje arrogant... of kijkt hij een beetje neer op zijn omgeving. Of heeft hij een beetje afstand of doet hij niet echt zijn best? Mm. En, en kiest hij ergens ook wel de makkelijke weg? Ja. Op een gegeven moment komen er ook twee Nederlandse jonge vrouwen in voor. Die dan ja. weer gewoon Nederlands praten. Die daar op vakantie zijn in Soes. Ja. Ik denk, ja, dat is weer de situatie die je vader ooit heeft meegemaakt. Ja, ja ik, wilde, ik vond dat ook uh, van tevoren vond ik dat een leuk idee. Dat je de hele tijd uh, eerst een zit ja, je ja, naar een Arabische film verlastend. te kijken. Ja, ja, ja. En dan, bang, dan is, ineens wordt er Nederlands gepraat. En dan spreekt die man ook Nederlands. En blijkt het een, een soort van vriendelijke charmeur te zijn. Ja, ja en dat, uh, dat is ineens wel heel herkenbaar. Nou, herkend, maar, je hebt ja. wel het idee, hoe het gaat er met die, met, die, met die vrouwen gebeuren? Ja. Ja, dat, dat klopt. Dat heb ik niet bewust zo ingelegd, maar ergens symbolisch gezien klopt dat ook weer wel. Want ja, waar, loop, waar, waar zijn ze eigenlijk in beland en wat willen die mannen nou uiteindelijk van die vrouwen? Nou, nou ja, misschien willen ze wel iets persoonlijk gewinnen van ze. Niet, ik denk niet dat het gaat om een uh, dat ze dat het verkrachters zijn of zo, maar ik denk dat het gaat om uiteindelijk, gaat om van dat die familie bezig is om een, uh, om, om een soort verbinding tussen die Europese vrouw en die en die jongens. Ja, in eerste instantie die neven, maar later uh, ook Abdallah te, te creëren, waardoor die waar, waar uiteindelijk iedereen beter van wordt. Nou ja, hij komt ook in contact met familieleden die uh... Riant in Frankrijk leeft, ja. Tenminste, dat, dat beweren ze. En ja. daar vertellen ze ook uh, hele stoere verhalen over. Zodat hij natuurlijk steeds vaker... En ja. ze zeggen ook van... Verdien je zoveel in die winkel? Dat man, nou, Dat op. slaat helemaal nergens op. Ja, dat kan niet. Uh, dat dus, En die zeggen ook uh, van... Nou, uh, hups. We gaan even lol maken met die dames. Ja, En die zijn veel losser. Die zijn helemaal ja. verwesterd. Ja. En dat zie je ook. De film gaat ergens ook heel erg over... hoe de westerse invloed in Tunesië... eigenlijk steeds meer die traditionele of de ouderwetse... Het, hè, dat, dat, dat, dat oudere Tunesië een beetje begint te, te veranderen. Ja. Tunesië steeds meer toe neigt naar een nieuwe, modern, westersachtig land. Wat, wat natuurlijk altijd al zo, op een bepaalde manier altijd al zo geweest is. Maar uh, ja, die, die nemen hem mee en, en, en die, die zien ergens ook wel van: hé, hey, hij heeft beet, dan gaan we een beetje organiseren. Mm -hmm. en want dat is in het belang van ons allemaal. Dus daar zitten ergens ook wel een beetje die, de bedrijfsmatigheid in of zo. Mm ja En, maar, en dat je, zou misschien die dreiging kunnen zijn. Had je het idee... Ik, ik wil even iets heel erg duidelijk maken met deze film. Of, of meer de situatie schetsen. Ik denk, ik denk dat laatste. Ik denk niet dat ik... Kijk, dat de tweede deel van die film... Over de, dat gaat natuurlijk ook wel over hoe zo'n familie... Uh, natuurlijk een soort theater optuigt om ook zo'n vrouw in te palmen. Maar ja, ja, dat is zo als het gaat. Dus Terwijl dat die is... vrouwen daar mopperend boven de kouscous staan... Uh, ja. dat, die, da dat die meiden daar ja. met blote benen ja. in de huiskamer ja. zitten. Ja. Dus ze zijn aan de ene kant veroordelen. Geweldige scène of... vond ik dat, ja. Ja, ja. Nou, dankjewel. Dat, is, dat was ook een, een ding van, ja, er is een... Aan de ene kant vinden ze het allemaal, uh, hebben ze er wel een mening over, maar anders werken ze er wel aan mee. En dat is, ja, dat vind ik ergens wel. Ja, ik, weet, ik probeer dat niet te veroordelen in Nee, ieder geval. Want die, die, uh, die jongens uit, uh, uit Frankrijk, ja. hè, die zeggen ook van, nou ja, dat is inderdaad de manier wat jij in het begin ja. van de uitzending ook zei, om vaste voeten aan ja. wal te krijgen, ja. in zo'n gammel bootje. Nou ja, ja. dat is een. Uh... En die vrouwen willen dat ook die vinden dat die mensen die, die, die gaan daar ook zelf in mee of ze het uiteindelijk willen weet ik niet Want of ze weten waar ze aan beginnen. Ja, je moeder weet ik ook. Ja, nou ja, we zijn we weer op. <laughs> ja. Uiteindelijk wel, uh, op een gegeven moment wel ontdekt van, hm, waar ben ik nou precies mee bezig? Maar ja, ik kan het er geen, ik kan het er niet kwalijk nemen, Anders had ik hier niet gezeten natuurlijk. Nee, precies. Ja. Maar denk je dan ook, het, het, het gaat eigenlijk toch uiteindelijk niet goed of, of nou ja, er zijn dus altijd, er zijn het gaat, belangen. Gaat hè? Vaak niet goed. Er zijn toch, er ja. zijn belangen, maar ja. mensen maken gebruik van elkaar. Ja, absoluut. Je kan niet zeggen de ene maakt gebruik van de ander. Ik bedoel, het nee, het is, het is, een, het is uitwisseling. een uitwisseling. Ja, de ene heeft denkt, de macht te hebben ten opzichte van de andere en kan, denkt van ik kan weer weg, maar op een gegeven moment als er dan liefde in het spel komt dan wordt het heel erg... Dat vind ik eigenlijk misschien wel het vast, meest fascinerende aspect van, dit, van, deze, van mijn, dit hele verhaal en van mijn geschiedenis is die, is die tegenstrijdigheid tussen... En aan de ene kant die economische noodzaak om iets beters van je leven te maken en daar dan een vrouw voor nodig te hebben en aan de andere kant die liefde tussen twee mensen. Die twee ja, die, die ambiguïteit eigenlijk. Is het nou economische noodzakelijkheid... of is het liefde vanuit mijn vader bijvoorbeeld? Wat, wat zat was het nou? Was hij nou echt verliefd op mijn moeder? Of, nou ja, goed dat soort vragen, daar, daar, daar, daar, daar speel ik mee. En, en ik denk dat het... Uh, ja, ik weet niet. Ik weet niet of daar een soort absolute waarheid in is. Ik denk dat het, het heel gelaagd is en complex. En ja, dat, dat, wil ik, dat wilde ik in de film ook daarom niet zo hard zetten. Ik denk dat de film ergens ook gelaagd is en complex. ja. Hebben je ouders elkaar eigenlijk uh, ooit nog weer ontmoet? Nou, dat was wel leuk. Ik was, uh, voor, er zit een scène in de film op het eind... waar ik het verder niet te veel over zou zeggen. Maar nee. uh, daar zit mijn vader in. En dan is die, zit hij ergens in Nederland. En uh, dat was een opname die we in een weekend in Nederland hebben gedaan. Daar is hij één weekend voor overgekomen. We hebben een visa voor geregeld, een visum. En toen was het toevallig nee. een, een verjaardagsfeestje van mijn vriendinnen... waar mijn moeder ook bij was. En toen was mijn vader en mijn moeder zaten daar na 27 jaar op dat verjaardagsfeestje. Nou, aan tafel samen. Nou ja, dat was wel grappig. Dat was uh, de eerste keer dat ze elkaar weer zagen. En dat ging eigenlijk wel heel gemoedelijk. Dus daar dus zat ik ook bij van, nou... En mijn vader en ik zaten al een beetje, een beetje moe en uitgeteld zo erbij. En mijn moeder was met iemand anders aan het praten. En ja. was oké. Okay. En, en was het Want nou... Dat weer... had zonder die film niet gelukt. Nee, nee. Dat is wa en was het nou een hele fanatieke moslim geworden? Of viel het ook allemaal wel meer? Ja, dat valt wel mee. Ja. Hij is wel heel uh, gedisciplineerd en hij uh, probeert, uh, probeert het allemaal uh, gewoon uh, netjes volgens de regels te doen. Maar ik denk niet dat hij heel fanatiek is. Al... Ik zou je soms denken als je hem hoort praten van nou, <laughs> je moet als uh, imam gaan werken of zo. <laughs> Ik heb begrepen dat die film ook op een festival in Qatar te zien is geweest. Ja, dat klopt. Dat lijkt me ook gek. Dan zit je in een zaal vol Arabieren. Ja, nou dat viel op zich wel mee. Internationaal festival. Dat was wel een internationaal festival. En Qatar is toch wel een redelijk modern Arabisch land. En dat, dat festival is ook echt wel neergezet met heel veel hulp van... Uh, buitenlandse professionals die daar dan werken. En, uh, en dan, uh, dat neerzetten. En dat Qatar wil ook meedoen. Maar dat was wel spannend. Het was voor het eerst dat je hem liet zien. Ja, ja. En hoe werd erop gereageerd? Nou, we, hadden, uh, het was, het was, uh, we kregen leuke reacties. Ja. Ja. En ook daarna hadden we goede buzz. Zoals je dat dan noemt. Ja. En, uh, en we kregen een mooie review. In de uh, Hollywood Reporter. Nou. Dus het was allemaal perfect. Goed. Nou ja, het ziet er ja. allemaal goed uit. Heb, heb je al een, uh, nieuwe plannen? Uh, ja, er is een, uh, op dit moment ben ik uh, samen met uh, mijn vriendin Rosanne bezig met een documentaire project. Dat we aan het opzetten zijn. En dat gaat over mijn halfzusje uit Zwitserland en mijn nicht uit Zweden. Die allebei op zoek gaan naar hun vader. Jouw halfzusje uit Zwitserland, ja. maar die weet al wie de vader is. Ja, maar ik bedoel, ze gaat hem bezoeken. Okay. Voor de eerste keer en dat filmen. Maar goed, het is ook wel dus materiaal dat hangt aan je eigen leven. Ja, en ik ben daar dan natuurlijk ook een figuur in. En ik kom ook wel eens erin. Maar ja. daar zijn we nog heel erg mee aan, in de ontwikkeling. En dat, uh, ja. ik denk dat dat een beetje het slotstuk wordt van mijn, uh, van mijn zoek, zoektocht. Oké. Okay. Goed, uh, luisteraars, uh, zometeen, dan ben ik hier nog een uur. En Alex ook. En dan wil ik met u praten of u misschien een soort gelijkverhaal heeft. Hebt u ook wel eens jarenlang geen ...contact gehad met familieleden. En daarna toch weer wel, en is dat dan goed gekomen... ...of misschien niet goed gekomen, dat kan ook. Of misschien wilt u naar aanleiding van het verhaal... ...dat uh, Alex heeft verteld, uh, iets aan hem vragen. Dat zou ook kunnen. We zitten hier beide, dus ik zou zeggen... Uh, ...maak daar gebruik van. Uh, 0800-1121 is het telefoonnummer. U mag ook mailen met NCV.nl. En twitteren mag ook, uh, hashtag kazaluna. Oké, okay, uh, zometeen dan kunt u luisteren een kwartiertje naar Hoorspel uh, de Moker. En uh, wij zijn dus uh, zometeen terug. Uh, nou Alex, uh, we zijn benieuwd naar de verhalen. Ja, zeker. Tot zometeen.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 De jaren zeventig. De strijd onder wallen. Deel 31. Waar is DD? Hoor je me wel, Sean? Natuurlijk, Pa. Half achter, geen seconde later. We kunnen die man niet laten wachten.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 is dat Harry nog niet bij D.D. eens langs geweest. Je weet wel, die gast die het uh, lef had om een piepshow te openen... tegenover die van Harry. Hé, hey, Marco. Natuurlijk, hij heeft ook andere soorten als een kop. Want Greet staat erop dat hij het bijlegt met Freddy. Maar ik had toch wel gedacht dat hij Dirk een lange pak lap had verkocht. Maar goed, uh, misschien komt dit nog uh, wat in het vat zit. Hij oh, heeft toch een rottrap, hè? Hé, hey, hoi. Kijk eens, Marcootje. Daar is opa. Poep, poep, poep, poep, poep, poep. Ja, poep, poep, poep, poep, poep. moet lachen, hè. <laughs> Zie je wel, hij vindt het gewoon leuk Dat Is hij zijn visiet. Ja, is papa natuurlijk. Nee, kom je doen. Hey, nou, ik moet even naar de kapper toe. Al uur heb ik een afspraak en jij moet even een paardje op maken passen. Ja, dat, uh, dat komt eigenlijk even verdomd slecht uit, hoor. Uh, ja, ik heb de knoopploeg en ik moet... Uh... Nou, ik moet nu weg, dus... Uh, hey, hey, ik kan toch niet... Maar... Nou, hier is een flesje, dit is de tas met luien, Er zit een rammelaadje in. Je moet hem alleen nog eventjes verschonen, want hij hebt net gepoept. W dat moet ik doen? Nou, nah, ja... Ik, luister, Nedi, ik heb afspraken. Je kan hier niet zomaar je kind komen parkeren. Ons kind, John, nou...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 Ze dus met klaarkomen ook niet goed. Dat <laughs> <Met> jij, Sus. <laughs> <He>? <laughs> ja, leuk, hoor. Wat een fantastisch gevoel voor humor. Ha, ha, ha, Schoen, ha. Jongen, Jongen, ben jij gauw op je pik getrapt, zeg. We spelen hier vooral voor over de lol. Het geldt toch ook voor meneer F. Pruis, dacht ik. Ja. Of heb je andere ambities? Een mooie carrière in de popmuziek. Weet jij er wat van, Sus? Daar heb ik niets over gehoord. Laten we doorgaan. Wie is daar? Ik. Harry Pruis. Kom maar boven. Ja. We gaan de jaren tellen, Har. Nou, vooral de treden. Zeg eens, deed jij ook thuis, Anne? Nee. Nee, Dirk is er niet. Al een paar dagen niet gezien. Nou, is hij soms te hoort op. Wil jij wat drinken? Koffie, biertje? Ja, waar is Dirk dan. Ik moet hem spreken. ja.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 Waar moet je eigenlijk zo nodig naartoe? Piccall is nog lang niet over. Gewoon zaken, dingetjes. Zaken, dingetjes? Nou, dan moet je dat dan maar beter met Netty regelen. Ze ja, is ja. een schat van een jongen, maar ik ben geen oppascentrale. Ik ben zogezegd een werkende oma. Ja, ik, ik kan wel een beetje oppassen. Ja. Ja, nou, ik eh, geloof dat dat niet zo'n goed idee is, eh, joop. Oh, een ze fles, hè? Zal je zien. Slaapt hij als je roos? Yeah. Ja. Hey, nou, daar is jullie wel, leier. Waar blijft die kloonzak nou, joop? Had nog zo gezegd dat hij hier zou zijn. Ja, dan gaan we toch zonder, John? Nee, John Pruijs gaat mee. Waarom? Omdat ik het zeg. Zo simpel is dat. Johannes ging nog maar even koffie in. Jullie ook nog, jongens? Ja, ja. Ik ben er nou toch, ja. hè? Zwartheid. Melk en suiker. Ja. Nee, melk en suiker zeg ik toch? Oké. Okay. Zulke tieten en geen oren. Het zijn toch de nummers 16 en 18, nog niet? Wat zei ik nou? Straks, als iedereen er is, dan vertel ik wat er gebeuren moet. Anders ken ik het wel drie. Oh, de rebichon. Nou, lekker op tijd. Sorry, uh, sorry, sorry. Ik uh, had wat problemen onderweg. Wat heb jij nou bij je? Heb je dat onderweg ergens gevonden of zo? Dit is mijn zoon, Marco. En wat moeten wij ermee? Wij moeten hem soms meenemen. kan hij al goed voor zijn vader leren hoe hij met mensen om moet gaan. <lacht> ja, wat dacht je? Goed voor zijn opvoeding. <lacht> ja, oh, wat een schatje. Mag ik hem even vasthouden? Ja, hier. Eh, voorzichtig. Als je met die jongens mee moet, dan uh, pas ik wel op hem, hoor. Mooi. Oh, schatje. Ja, en dat hij al onze zonden maar op zich mag nemen. Goed, even opletten allemaal.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 Een leuke vrouwtje zeker. Ja, helemaal hele mikmak. dankjewel Toon. Heeft een van jullie DD uh, nog gezien de laatste tijd? Dirk? Dirkie, damage? Ja, ken jij een andere dd dan? Nee, Dirk heb ik al een hele tijd niet meer gezien. Nou, die gaat dan zeker uh, naar de concurrentieverzharing. Eh? Welke concurrentie? Als je wat hoort, geef mij even een seintje.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 Geef Maric, maar hier. Pas op en dan slaat je hem nog vallen. Ja, kom jij dan. Kom. Zo. Hm? En uh, ben jij dan uh, Sean's nieuwe schaar op? Druk? Nee. Nee. Nee, slechte business vandaag. Ja, ik heb nog maar één klant gehad. En heb je DD nog gezien? DD?